12 uur. Het NOS Journaal. René van Braco. Goedemiddag. De jonge medisch specialisten willen af van gratis werken om ervaring op te doen. Mandela overgevlogen naar Kuno op weg naar zijn laatste rustplaats en een ouderwets lange rij voor een concertkaartje. Het weer vanmiddag blijft het droog en schijnt de zon af en toe bij zo'n 7 graden. De zuidwestenwind is matig aan zee vrij krachtig. Vanavond bewolkt en regen. De temperatuur daalt dan naar 4 graden. Morgen klaart het later op de dag weer op en dan wordt het 8 graden. De jonge specialisten die werken voor een appel en een ei in een ziekenhuis. Specialisten die niet aan de baan kunnen komen... kunnen vaak alleen aan de slag op een werkervaringsplek in ziekenhuizen. Maar daar krijgen de artsen weinig of niets voor betaald. Bas Hammer, voorzitter van de bestuursvereniging De Jonge Specialist... erkent dat het een bekend probleem is. Uh, dat is het zeker. We hebben vorig jaar een uh, enquête gedaan uh, met De Jonge Specialist. De beroepsvereniging voor, uh, ja, voor jonge medisch specialisten en uh, artsassistenten. En daar bleek ook uit dat ongeveer 10. ...van de mensen die werken in een tijdelijke functie... ...zoals dit soort contracten... Uh, ...dat die inderdaad onderbetaald worden. Dit is eigenlijk de bedoeling om vlieguren te maken? Ja, dat is de gedachte. Maar op het moment dat gezegd wordt... ...dat er geen verrichtingen worden uitgevoerd... ...dan uh, kan ik niet heel goed remen... ...hoe, dat, uh, hoe die twee met elkaar samengaan. Ja, dus je zou eigenlijk denken... ...een ziekenhuis doet iets goeds... ...namelijk voor een beginnend specialist... ...voor wie er nog geen baan is... ...om toch uh, aan uh, ervaring uh, te komen. Uh, u zegt eigenlijk dat zouden gewoon banen moeten zijn. Ja, die zijn er dus uh, uh, in principe ook. Alleen, ja, dit is een makkelijke manier om, uh, om iemand aan te kunnen stellen. Dat is één. En het punt is dat de, de mensen die het betreft... die kunnen, die, die kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen... omdat er voor hen uh, tien anderen zijn. En je beter maar iets kan doen dan uh, niets kan doen. Want... De ziekenhuisbudgetten staan zo ontzettend onder druk... Uh, dat dan dit soort uh, constructies uh, op de proppen komen. Dit is natuurlijk vrij fors, één op de tien. Uh, hoe komt dat? Waar is het misgegaan? Um, nou, kijk, de, de arbeidsmarkt voor mijn specialisten die is nu al, al, al enige tijd behoorlijk verslechterd. En Dat zal de komende tijd ook, uh, ook, ook niet zomaar verbeteren. Um, er zijn een heel aantal redenen voor waarvan de, uh, waaronder de crisis een hele belangrijke is, maar ook is er te veel opgeleid. En op verschillende fronten zijn we ook met de beroepsgroep al heel actief en constructief bezig om oplossingen daarvoor te bedenken en ook af te spreken. Zoals bijvoorbeeld afgelopen november uh, nog een opleidingsakkoord met de minister van VWS gesloten, waarin we... Hebben we afgesloten om de instroom wat te verminderen. En ook zijn de uh, wetenschappelijke verenigingen op individueel niveau bezig om plannen te maken voor deze jonge klaren. Uh, dus jonge medisch specialisten die, uh, die geen werk hebben. En dat zijn wat ons betreft hele goede initiatieven. Uh, maar ja, dit soort constructies die nu uh, uh, in het nieuws komen, ja, die zijn natuurlijk funes daarvoor. Ja, en als u het AMC in Amsterdam en het Rijnland Ziekenhuis Af van de Rijn uh, zou kunnen spreken, want die zeggen natuurlijk, goh, we bieden mensen juist ervaring. Uh, bent u het dan met ze eens op dat punt? Um, nee, dat ben ik niet met ze eens. Aan de ene kant, dus omdat ze concurreren uh, met normale arbeidsplaatsen. En aan de andere kant zie ik niet hoe je uh, als medisch specialist die geen verrichtingen uitvoert, toch kennis en kunde op peil kan houden. Wat u betreft meteen afschaffen. Zeker. Schrijver, essayist en criticus Jacques Vogelaar is afgelopen maandag overleden. Hij kreeg in 2006 de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. Vogelaar heette eigenlijk Frans Broers. Hij studeerde Nederlands en filosofie en debuteerde in 1965 als dichter. Daarnaast schreef hij een aantal romans. Voor De Dood als Meisje van 8 uit 1991 kreeg hij de F. Boerderwijkprijs. Jacques Vogelaar was tientallen jaren als literatuurcriticus verbonden aan de Groene Amsterdammer... Hij werd 69 jaar. De kist met het lichaam van Nelson Mandela is op weg naar Kounou. het dorp waar de Zuid-Afrikaanse uitpresident morgen wordt begraven. Het stoffelijk overschot van Mandela is nu aan boord van een vliegtuig dat hem naar Matata brengt. Bewoners van het gebied tussen Matata en Kounou hebben gezegd dat ze een menselijk lint langs de route zullen vormen om Mandela te eren. Nelson Mandela groeide op in Coenou en hij liet daar later ook een huis bouwen... waar hij de afgelopen jaren veel met zijn familie verbleef. Bij het huis komt hij in het familiegraf te liggen. Door de zorg in Nederlandse verpleeghuizen anders te organiseren... kan het aantal patiënten dat doorligwonden krijgt flink op laag. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Esther Meester-Berens... van de Universiteit Maastricht. Doorligwonden komen in Nederlandse verpleeghuizen... ruim twee keer vaker voor dan in Duitse, blijkt uit haar onderzoek. En dat komt omdat personeel in verpleeghuizen... minder aandacht voor doorligwonden heeft... als er een gespecialiseerde verpleegkundige in huis is die zou het personeel juist moeten trainen en opleiden. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. Bij frontale botsing op de A27 bij Hilversum... is vanmorgen vroeg een dode en een zwaar gewonde gevallen. Volgens de politie lijkt het erop dat er een spookrijder... op een andere auto is gereden. Door de klap botste een van de auto's tegen een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd... en wordt nu als getuige gehoord. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg rond vijf uur. Tussen Almere en Utrecht was de weg bij het knooppunt Eemnes... de hele ochtend afgesloten. Ongewone taferelen in de Voorstraat in Utrecht. Voor platenzaak Plato staat een enorme rij mensen... die een kaartje willen hebben voor een concert... van de Britse indie rockband Editors, bekend van hun hit The Racing Reds. En lange rijen die zie je niet meer sinds de ticketverkoop via internet gaat. Verslaggever Karen Albers. Dit is wat je noemt een ouderwetse rij. Jullie zijn populair vandaag, meneer Van Plato. Ja, ja, klopt. Elke zaterdag hoor. Elke zaterdag zal ik rijden. Ja, ja, ja nee, dat zal. Uh, het gaat de... goed met de Platenzaak hoor. Ook, ook maakt niet uit wat de mensen zeggen. Hoeveel kaarten er... zijn er uiteindelijk? Duizend. Dus ja. al deze mensen die hier nu staan, gaan die een kaartje krijgen? Nou, het einde van de rij denk ik niet. Maar, maar dat u dat ik u degene die ze op een gegeven moment moet gaan vertellen: sorry jongens, voor niks gewacht. Ja, ik ben bang van wel. Ja, dat wordt even een beetje een uh, moment van teleurstelling. Maar ja, dat hoort allemaal bij in de rij staan, hè? Ja, nou, ik ga die ja. rij eens eventjes aflopen. Ja. Nou, jullie staan vooraan. Dat gaat nog wel lukken, hè? Dat uh, als goed is wel. Gelukkig, gelukkig. Maar zeg, wat een uh, ouderwets gevoel met z'n allen in de rij voor een kaartje. Niks via internet? Nou, ik vind het wel... Uh, het heeft wel weer wat. We mogen ze wel weer vaker doen. Dat uh, vind ik wel prettig. Oh, hoe lang staat u er al? Uh, vanaf negen uur. Zo. Dus het is nu 2,5 uur of zo. Ja. En er waren mensen nog vroeger, want toen ik vertrok van huis om 7 uur... toen stonden ze hier al geloof ik in de rij, zag ik op Twitter. Sorry? Er stond één oudere meneer, die was er om elf uur, uur gisteravond. En die heeft vanaf 11 uur vannacht hier staan? Dat ik. ja. Ik heb hem niet gezien natuurlijk, maar... Hoe zag hij er vanochtend nog uit? Ja, ik je zeggen, ah, wat hoorde u? Ja, moe? Moe leuk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. En dan ga ik eens even langs die rij lopen, om te zien hoe lang die nu is... Nou, tot het Janskerkhof haalt de rijen niet meer. Maar we gaan er wel de hoek van de straat om. En uh, nou, dan ga ik toch even naar degene die achter in de rij staan. Wat denkt u? Staat u voor niks? Of gaat het nog lukken? Dit gaat zeker lukken. Nou, er waren nog uh, 500 kaarten. Oh, we gaan uh, we. Ja, ja, dus ik, ik, ik, ik weet het niet hoor. 500 kaarten? Nee, we stonden net daar. Toen dus zei de helft uh, is er nog. En uh, ik rok een beetje op dat, uh, dat de helft van de rijen niet genoeg geld bij zich heeft... En uh, je moet ook verplicht je lidmaatschap en idee bij je hebben. Dus ik hoop dat de mensen dit horen. Als je dat niet hebt, kan je beter uit de rij gaan nu. Of een kaartje meteen aan jou geven? Oh, nee, nee, nee, nee. Zo is het niet. De Nederlandse striptekenaar Tipex heeft de Willy van der Steenprijs gewonnen... voor zijn stripbiografie over schilder Rembrandt van Rijn. Hij kreeg de prijs gisteren tijdens de opening van het stripfestival Turrenhout in België. Typex is het pseudoniem van Raymond Koots. Hij maakte het album Rembrandt voor het Rijksmuseum. De Willy van der Steenprijs is een bekroning voor het beste Nederlandstalige stripboek van de afgelopen twee jaar. een bedrag van 5000 euro aan verbonden en een tentoonstelling. En die zal te zien zijn tijdens de Stripdagen Haarlem op 31 mei en 1 juni volgend jaar. Japan heeft de landen in Zuidoost-Azië die lid zijn van de ASEAN... voor 14 miljard euro aan leningen en hulp toegezegd. Het geld is bedoeld om de ontwikkeling in de regio te stimuleren... en ook moeten maatregelen worden genomen om beter op rampen te zijn voorbereid. Het geld is toegezegd op een topconferentie in Japan... waar werd gevierd dat de Aziënlanden en Japan... 40 jaar lang vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. De verhoudingen waren lang gespannen door de Japanse bezetting... van een groot deel van Azië in de Tweede Wereldoorlog. En op Schiphol is een bijzondere uh, zending onderschept... donderdag al, 200 kaimannen en drie slangen... Die dieren waren onderkoeld en niet volgens de internationale luchtvaartregels verpakt. Het vliegtuig waarmee de dieren werden vervoerd, kwam uit Guyana en was op weg naar Oekraïne. 48 kaimannen hebben de reis niet overleefd. De slangen en nog eens 14 kaimannen zijn er zeer slecht aan toe en gaan waarschijnlijk ook dood, zegt de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Tegen de luchtvaartmaatschappij en de vervoerder van de dieren is proces-verbaal opgemaakt. Bij de 10 minuten over 12, nog even de belangrijkste punten van dit NOS-journaal. Jonge specialisten willen af van onbetaalde werkplekken om ervaring op te doen. En Nelson Mandela onderweg naar Koenu, waar hij morgen zijn laatste rust plaatsvindt. Dat was het voor nu, zometeen hier op Radio 1. Onderzoek, journalistiek en argos met Max van Weesel. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam... met de Stergouden Loekie 2013.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Wat zijn de gevolgen van de Amerikaanse afluisterpraktijken voor de Europese burger? Een commissie van het Europees Parlement onderzoekt het al maanden. Binnenkort gaan ze ook klokkenluider Snowden horen. Wat zijn de bevindingen tot nu toe? Doen de Europese overheden genoeg tegen die afluisterpraktijken? Kunnen ze iets doen? En willen ze het wel. Straks, om kwart voor één, praat ik daarover met Sophie in het veld... Europarlementariër voor D66 en lid van de onderzoekscommissie. Maar eerst aandacht voor de grootste stelselherziening... die dit kabinet doorvoert. De jeugdzorg en jeugdpsychiatrie gaan in 2015 over naar de gemeente. Deze week schaarden de kinderrechters zich in het koor van de critici van die wet... Ze vinden hem te ingewikkeld en zijn bang dat jongeren... in een gesloten inrichting terecht zouden kunnen komen... terwijl uit huisplaatsing beter zou zijn. Tijd voor een goed gesprek over de zorg voor uw en mijn kinderen... en over die nieuwe wet van Rutte II. Luister naar kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn. De mevrouw die de vraag gesteld is Irene Houthuis. We hebben in Nederland de gelukkigste jeugd. En dan valt het nog steeds dat de kinderen zijn die buiten de boot vallen. Daar moeten we dus iets mee. Maar we zijn een heel end. En we doen net alsof het allemaal heel slecht gaat. Het is een van de grootste transities in de vaderlandse geschiedenis van 14 miljard. Dat komt mij zo ongelooflijk onvoorbereid over. Ik maak me ja. grote zorgen. Laat de zorg voor kinderen met kinderpsychiatische problematiek in de verzekerde zorg, want het is gezondheidszorg. Laat Nederland niet het enige land ter wereld zijn... waar dat niet meer onder de gezondheidszorg valt. Dat is raar, want dat doen we niet met de diabetes voor volwassenen. En we gaan ook niet de depressie voor volwassenen... uit de gezondheidszorg halen. En dat zou je ook niet met de depressie van kinderen moeten doen. Peter Dijkshoorn, kinderpsychiater... en tegenstander van de nieuwe jeugdwet... Het kabinet wil vanaf 2015 de zorg voor de jeugd decentraliseren. Nu zijn de overheid en de provincies verantwoordelijk... maar de bureaus jeugdzorg en de kinderpsychiatrie vallen vanaf 2015... onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Kinderen met gedragsmoeilijkheden, angststoornissen, waanbeelden... opvoedingsproblemen of met een verstandelijke handicap... ze gaan allemaal behandeld worden onder regie van een gemeenteambtenaar. Eén gezin... Eén plan, één regisseur. Dat is de bedoeling. En deze verandering wordt wel de meest ingrijpende hervorming van dit kabinet genoemd. Iedereen, hartelijk welkom. Vandaag hebben we het over de jeugdwet. We kunnen constateren dat we voor een eh, belangrijke stelselwijziging staan. Een hele spannende gebeurtenis, maar ook wel een gebeurtenis die voetangels en klemmen kent... Voorzitter Tieneke Slachter, afgelopen maandag in de Eerste Kamer. Ze opent een bijeenkomst over die nieuwe jeugdwet. Twintig deskundigen zijn uitgenodigd om te vertellen wat zij van de nieuwe wet vinden. Die deskundigen zijn er wel allemaal voor dat er iets moet veranderen... maar over de nieuwe wet zijn ze in grote meerderheid heel kritisch. De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer twijfelt nog. Vandaar dat ze deskundigen uitnodigt. Psychiaters, directeuren van jeugdzorginstellingen... een wethouder, een burgemeester, een jeugdrechter... en kinderombudsman Mark Laert. Wat er nu gebeurt, is dat een transitieagenda... een transformatieagenda, alswel een saneringsagenda... als een gordiaanse knoop in elkaar zitten. En ik vind het gewoon onverantwoordelijk... en dat wil ik echt benadrukken, ik vind het Onverantwoordelijk als kinderombudsman... dat de fasering van die drie agenda's... dat daar geen goede plannen voor zijn. We mogen blij zijn als we met de hakken over de sloot... die transitie, dus die overdracht behalen. Laat staan de transformatie. Het was toch ook de bedoeling... dat de zorg beter en kwalitatiever zou worden. Daar is momenteel geen visie op ontwikkeld. En nog maar niet te spreken over de saneringsagenda. Als we dit nu doorzetten zoals het nu er ligt... dan zal er een kaalslag plaatsvinden en wordt de zorginfrastructuur beschadigd. De jeugd -GGZ staat aan de vooravond van een ingrijpende beslissing over haar toekomst. Psychiater Peter Dijkshoorn leest voor uit de mede door hem opgestelde... petitie tegen de jeugdwet. De nieuwe jeugdwet legt de regie voor de jeugd -GGZ bij de gemeente. Bijna 67.000 mensen hebben die petitie ondertekend. De jeugd GGZ wordt niet meer betaald uit de zorgverzekeringswet en de AWBZ... en maakt in die zin dus geen onderdeel meer uit van de gezondheidszorg. Het zou ondenkbaar zijn hetzelfde te doen met de kindergeneeskunde. Peter Dijkshoorn. Hij is kinderpsychiater en bestuurslid van AKARE, een grote kinder- en jeugdpsychiatrieinstelling in Assen... die vandaaruit vier provincies bestrijkt. Er worden per jaar 12.000 kinderen behandeld waarvan er 300 langere of kortere tijd opgenomen worden. En Dijkshoorn zelf behandelt twee dagen per week kinderen. Met twaalf andere psychiaters, hoogleraren en publicisten... heeft Dijkshoorn het initiatief genomen tot deze petitie. We spreken hem uitgebreid over het waarom van de petitie. Over zijn werk als psychiater en zijn kritiek op de jeugdwet. Wij maken ons heel veel zorgen over de positie straks van de, van de jeugd GGZ... of de kinder- en jeugdpsychiatrie... binnen het veld van de hele zorg voor jeugd. Ik ben er zeker een voorstander van dat er van alles kan veranderen in, het, in de zorg voor jeugd. Maar er is niet goed een analyse gedaan, niet goed in kaart gebracht... wat er niet goed gaat, wat er wel goed gaat. Hoe kunnen we gebruik maken van wat er wel goed gaat. En ik denk dat dreigt dat nu een stukje van de zorg voor jeugd die eigenlijk wel goed gaat... Ja, slachtoffer wordt van deze wet. En wat is nu het meest essentiële van die nieuwe jeugdwet? Het meest essentiële is dat uh, waar nu de hele zorg voor jeugd betaald wordt... door de provincie, door de verzekering uh, en door de Rijksoverheid... dat al dat geld naar de gemeente gaat... en dat de gemeente dat geheel gaat coördineren en financieren. En waarom is dat voor de jeugdgeestelijke gezondheidszorg een probleem? De jeugdgeestelijke gezondheidszorg is onderdeel van de gezondheidszorg... gaat zeker voor een deel van de kinderen, over kinderen met een handicap, met een ziekte. Uh, en uh, ja, dat wordt uit de, uit de normale gezondheidszorg gehaald. Het zou hetzelfde zijn als dat we zeggen... nou, we gaan de diabetes voor kinderen ook maar bij de gemeente onderbrengen... en niet in de gezondheidszorg. Dat is wonderlijk, want dat doen we niet met de diabetes voor volwassenen. En we gaan ook niet de depressie voor volwassenen uit de gezondheidszorg halen. En dat zou je ook niet met de depressie van kinderen moeten doen. Waarom moest er een nieuwe jeugdwet komen? De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg wisten dat er grote problemen waren in het gezin van het driejarig vermoorde meisje Savannah uit Alphen aan de Rijn. Het lichaam van de dode peuter werd twee dagen geleden gevonden in de kofferbak van een auto. Haar moeder en vriend, die de auto bestuurde, zijn aangehouden. Het gezin uit Alphen aan de Rijn stond al langer onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Wie is er verantwoordelijk voor de dood van Rowena Rikkers? Deze vraag stond vandaag centraal tijdens de start van het proces tegen Mike J. en Wanda Rikkers. Beiden worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vierjarige kleuter. Er wordt gezegd dat meisje meermalen met grote kracht met de vuist of met de hand in de buik of tegen het hoofd te slaan of te stompen. Met een flessenlikker te slaan, onder de koude douche te zetten met kleren aan. Te gebieden dat ze rechtop op bed moest blijven zitten en niet mocht gaan slapen. Kortom, door haar stelselmatig fletsel toe te brengen... en of door haar geestelijk en of lichamelijk uit te putten of te verzwakken. De lichamen van de broertjes Ruben en Julian zijn geborgen. Maar het politieonderzoek is voorlopig nog niet afgesloten. Verslaggever niet Gevers. De politie is vannacht en vandaag de hele dag ononderbroken bezig geweest... met sporenonderzoek rondom de vindplaats. Intussen onderzoekt de inspectie jeugdzorg wat er misging met de begeleiding van het gezin. Fragmenten uit het NOS-journaal en Twee Vandaag van 2004, 2006 en dit jaar. Gebeurtenissen die grote commotie veroorzaakten. En die ervoor zorgden dat de bestaande zorg voor jongeren ernstig onder vuur kwam te liggen. Er zijn veel hulpverleners bij betrokken, maar toch zijn deze drama's niet voorkomen. Peter Dijkshoorn. Ja, dat zijn uh, natuurlijk drama's en niemand wil dat dat gebeurt. Ik weet alleen niet of we het helemaal gaan voorkomen. Ik denk te weten dat we kunnen zorgen dat dat beter wordt. Maar dan moeten we dat echt geleidelijk doen. De jeugdpsychiatrie, de jeugdgezondheidszorg, die ontwikkelt zich goed. Uh, een voorbeeld, angstbehandeling deden wij tien jaar geleden in 60 keer... zonder dat we wisten of die, hoe de afloop zou zijn van die behandeling. Nu doen we dat in een keer of 15 en we weten dat 70% van de kinderen dan ook van die angst af is. We hebben alweer een volgende stap gezet en dat gaat allemaal met onderzoek gepaard. We zetten alweer een volgende stap, we gaan nou een deel van die behandeling in de vorm van internetbehandeling doen. Daar wordt die behandeling niet direct beter van, althans dat weten we nog niet, maar wordt er wel veel comfortabeler van... Ouders en kinderen hoeven dan nog maar ongeveer de helft van de keren bij ons te komen. Dus kinderen hoeven niet te verzuimen van school. Ouders hoeven niet vrij te nemen van hun werk om met hun kind naar ons toe te komen. Nou, dat zijn ontwikkelingen die we vormgeven op basis van steeds weer onderzoek doen. En dat is wat er nu in jeugdgeestelijke gezondheidszorg goed gaat. Dus u zegt geen reden om dat te veranderen? Nee, er is alleen reden om het in stand te houden. Er is wel reden trouwens om dat in de hele jeugdzorg te gaan doen, vind ik. Het, het wetenschappelijk bewezen goed ja. werkende recept, ja. zal ik maar ja. zeggen. Ja, ja. Het, het goed werkende recept benutten. Stoppen met dingen doen die eigenlijk niet werken. Uh, maar vooral ook uh, je eigen maken dat je morgen beter wil zijn dan vandaag. Dat je wil zorgen... Uh, we hebben nu, uh, in Nederland zijn we koploper uit huisplaatsingen... Um, ja, 50.000 laat... kinderen per jaar. Dus nou, wonen 50.000 kinderen niet thuis. Niet thuis, ja, ja. Dat is meer dan elders in Europa. Ja, ja. Nou, laten we als ambitie formuleren... over 10 jaar moeten dat er 30.000 zijn. En nog weer later moet het er 10.000 worden. Dat kan wel, maar dan moeten we niet zoals nu gebeurt... Uh, met, uh, ja, zonder onderbouwing in één keer de heleboel veranderen. Dan moet je uh, pilots gaan doen, kleine onderzoeken gaan doen... Dan, dan kies je een regio uit en dan ga je daar die zorg anders vormgeven... en dan kijk je, kunnen we hier het aantal huisplaatsingen terugdringen? Dat ga je vergelijken met hoe je dat in een andere regio doet... Uh, en dan kun je langzaam doorbouwen naar betere zorg. En dan kunnen we het aantal huisplaatsingen gaan verminderen. Uh, ik vergelijk het wel met hoe we dat in de kinderpsychiatrie... ook meegemaakt hebben de afgelopen jaren... Uh, Nederland was niet alleen koploper uit huis plaatsen, maar ook koploper separeren. Dus kinderen opsluiten in separeerruimtes. Als ze uh, heel boos werden of onhandelbaar werden. Ja, ja. Um, dan was dus die oplossing om ze in zo'n separeer op te sluiten. Um, in onze eigen organisatie deden we dat 400 keer per jaar. Een volstrekt normaal getal in Nederland en een volstrekt idioot getal in Europa. Toen dachten we, ja, moet dat dan? Kan dat dan niet anders? En we hebben op een gegeven moment geformuleerd, na veel discussie... nou, we gaan kijken of dat niet naar bijna nul kan. In de organisatie waren mensen die dachten, ja, dat kan niet... want er zijn al eenmaal kinderen die boos worden en die moeilijk gaan doen... of die zichzelf snijden of ja, gevaarlijke dingen doen. We moeten wel opsluiten. Nou, we zijn nu zes jaar, meen ik, na de start... en we hebben het laatste anderhalf jaar niet gesepareerd... Helemaal niet? Geen Helemaal kinderen meer Geen enkel in de kind isoleren. is gesepareerd in de, de isoleer. Wat gebeurt er dan met kinderen als ze heel boos worden? In de eerste plaats hebben we veel minder boze kinderen. We zijn gewoon anders gaan, de kinderen anders gaan benaderen. We hadden regels over met mes en vork eten. Om maar een voorbeeld te noemen. En als een kind niet met mes en vork had... dan werd gezegd, joh, je moet wel met mes en vork eten. Dat zijn we hier gewend. Maar er was dan een kind van tien... wat zijn hele leven nog niet met mes en vork had gegeten. En die kon dan bijvoorbeeld zijn middelvinger opsteken en zeggen: Ga je lekker zelf met mensen voor ik, weet, ik doe het niet. Nou, je mag je middelvinger niet opsteken. Dus werd zo iemand vastgepakt en dat werd dan schelden. En dan werd het vechten. En dan werd het uiteindelijk plaatsing in isoleren. Dat waren de routes die wij toen liepen. Nou, dat is bij ons omgegaan. Nu werken er steeds meer mensen in de psychiatrie die niet meer separeren, die ook overtuigd zijn dat het niet meer nodig is. Of in ieder geval in een veel minder. hoe, hoe los je het dan op een kind dat niet met vork en mes wil eten? Tegen dat kind zeggen, het zou wel prettig zijn als je ook met mes en vork wil eten. Maar ja, als je het niet gewend bent, hoeft het niet. En er zijn groepsleiders die zeggen nu, uh, joh, uh, dat hoef je thuis niet. En het hoeft hier ook niet per se. Maar het is toch ook wel handig. Als je leert met mes en vork te eten, dan kun je dat ergens anders ook. Misschien moet je het proberen. En dan blijkt ineens dat Nederlandse heleboel kinderen wel met mes en vork willen eten. Dus door anders om te gaan, anders te reageren op gebeurtenissen... Ja. kan je voorkomen? Ja, kun je voorkomen dat kinderen uiteindelijk... in zo'n separaire ruimte terechtkomen. En dat betekent niet dat ineens alle problemen van die kinderen verholpen zijn... maar deze uitwas wel. Kinderombudsman Mark Dellaert... een van de prominente sprekers in de Eerste Kamer... is niet tegen de Nieuwe Jeugdwet... maar hij vindt dat er een overgangsfase moet komen van drie jaar... De Laart heeft onderzoek gedaan naar de hervormingen van de jeugdzorg... in de Scandinavische landen. In Denemarken heeft men zes jaar over de transitie gedaan. En nog is men niet tevreden met de uitkomsten. In Denemarken is cultureel vergelijkbaar met Nederland. Het betreft daar 94 gemeentes. We praten hier over 408 gemeentes. In Denemarken zie je dat in de beginnen gemeentes vooral zich hebben gericht op het goedkoper inkopen van zorg. En dat men nu eh, twee, drie jaar nadien moest repareren door zwaardere zorg in te kopen. Want een van de uitgangspunten is het zwaar in te zetten op preventie. Preventie is natuurlijk heel goed, maar er zijn een aantal jongeren... Hè, als jij zwaar autistisch bent, ja, dat kun je niet voorkomen. Heb je gespecialiseerde zorg nodig? Of als jij zwaar lichamelijk en licht geestelijk gehandicapt bent... dat is niet te voorkomen. Onder de bijna 67.000 ondertekenaars van de petitie... zijn, volgens de website, 1.000 hoogleraren... en 40.000 ouders en kinderen. Peter Dijkshoorn. Onder de wet ligt niet een plan, geen, ja, ik zou zeggen, zou een masterplan, inhoudelijk masterplan onder moeten liggen. Hoe gaan wij die zorg veranderen? En dat is er niet. En dat maakt dat ik me enorme zorgen maak, uh, gaan wij nou niet dingen kapot maken die eigenlijk wel goed zijn? Als er een inhoudelijk masterplan onder zou liggen, als we echt een transformatieplan zouden hebben waar we tijd voor nemen... Dan denk ik dat we echt slagen kunnen maken in de zorg voor jeugd. Maar daar ligt wel een plan onder. Alleen dat is het plan niet dat u aanspreekt. Het plan is natuurlijk, je moet zorg decentraliseren, demedicaliseren, maar ook één gezin, één plan, één regisseur. Dat is het masterplan achter de nieuwe jeugdwet. Ja, dat is ook een verstandige zet. Uh, alleen in de kinderpsychiatrie uh, heeft 80% van de kinderen heeft één gezin, één plan, één regisseur. En we doen alsof dat niet zo is. En maar iedereen kent de voorbeeld uit de krant... dat er bij een gezin wel 18 hulpverleners rondlopen ja, of 6. Ja, ja. En de vraag is of dat anders kan. Ik denk dat het wel anders kan. Maar we moeten niet een heel systeem overhoop trekken... voor die gezinnen die in de krant komen waar dit zo misgaat. Natuurlijk is dat fout. En daar moeten we ook van leren. Uh, maar wat je zou moeten doen in een samenleving in 2014... is daar een pilot opdoen in het klein. En dan zeg je tegen de gemeente Alkmaar: gaan jullie nou eens het op die en die manier vormgeven. En je zegt tegen de provincie Utrecht... gaan jullie het eens op een andere manier doen. En dat zet je tegen elkaar. En dan ga je het volgen. En dan kun je na een jaar zeggen hé, hey, kijk, dit aspect werkt daar beter, dat aspect werkt daar beter. En we gaan weer door met een stap zetten en weer een stap zetten. En dan kun je beter worden. Ja, maar mensen zeggen dat zijn vertragingstactieken. De jeugdzorg wordt sterk kritiseerd. Er zijn veel dingen misgegaan. Ja. We hebben geen tijd meer te verliezen, geen tijd meer voor pilots. Ja, en dan gaan we dus nu gewoon weer één grote pilot doen. Want dit is één grote pilot. Eén heel groot experiment, die ook, dat ook gewoon kan mislukken. Maar waarom noemt u het een experiment? Iedereen is hiermee bezig, wordt flink over nagedacht. Ik noem het een experiment omdat we geen idee hebben of dit deze route gaat slagen. Er zijn vage noties over als wij alles coördineren vanuit de gemeente, dan gaan wij eh, zaken terugdringen. Gaan we de, de consumptie aan zorg terugdringen, gaan we de rampen terugdringen. We weten helemaal niet of het waar is. Anja Pijls is lid van de raad van bestuur van Xonaar... een instelling uit Zuid-Limburg... die hulp biedt bij opgroei- en opvoedingsproblemen. Zij maakte zich afgelopen maandag zorgen over de bureaucratie... die de hervorming met zich meebrengt. Ik ontmoet veelvuldig wethouders van kleine gemeenten... die verzuchten dat ze in een overvolle portefeuille... de hectiek en het tempo van de decentralisatie niet aankunnen. Ze missen inzicht, overzicht en kennis... En tegelijkertijd wil elke gemeente een eigen lokaal beleid over toegang. Eigen lokale teams stellen elk nieuwe beleidsmedewerkers, transitiemanagers en kwartiermakers aan. En dit veroorzaakt een korting van 5% op het zuid limburgs budget jeugdzorg. Van 145 miljoen is dat 7,5 miljoen die bij voorbaat al naar bureaucratie gaan. Wie wordt hier beter van? Een uh, behandeling in de kinderpsychiatrie kost gemiddeld per kind per jaar 4000 euro. Van een angstbehandeling van, van 12, 13 keer... tot en met een kind wat uh, geruime tijd, maanden, is opgenomen. Dus de gemiddelde prijs komt dan uit op die 4000 euro. Als je het vergelijkt met de jeugdzorg... maar het zijn appels en peren hoor... daar kost de zorg voor een kind 24.000 euro per jaar per kind. Hoe kan en... dat, dat dat daar zoveel duurder is... Ik durf te stellen dat de zorg voor jeugd ook wel duur is... omdat daar te weinig gespecialiseerd gewerkt wordt. Als we met elkaar die, de hele zorg voor jeugd... meer wetenschappelijk onderbouwd vormgeven... kan die zorg gewoon goedkoper worden. Als je een moeder hebt met een hechtingstoornis... dan krijgt die per definitie bijna kinderen met ook weer een hechtingstoornis. En dat leidt tot allerlei problemen in het leven. Als je de hechtingstoornis bij de moeder niet herkent... Dan ga je die moeder opvoedcursussen geven. Uh, en als het dan steeds maar mis blijft gaan, dan zeg je: zeg je Mevrouw, u doet het niet goed. U krijgt de, uw kind krijgt onder toezichtstelling. Dat is nog wat wel gebeurt, al nu. Ik heb de Kamerdebatten teruggelezen en daarin uh, lees je dan dat de politiek vindt dat u te duur bent, dat u te veel kinderen behandelt... dat u te veel medicijnen voorschrijft... en dat u de omgeving van kinderen niet meeneemt in de behandeling. Dat is wat de politiek zegt over... Ja, over de uw... psychiatrie. Ja. En daar zien. moet het anders. Nou ja, te duur, dat, ja, dat, be, dat bestrijd ik. 4.000 euro per kind per jaar in zorg is volgens mij echt niet veel geld. En heeft u het dan over Akaren, waar u werkt? Of nee, landelijk, landelijk, landelijk. landelijk. Uh, dat we te veel medicijnen voorschrijven <tie> weet ik niet. We schrijven steeds meer medicijnen voor. Daarom doen we zelf alweer onderzoek of dat wel terecht is. Maar in de praktijk zie ik kinderen. Aan de ene kant kinderen waarvan ik denk... er komt een kind van acht en die heeft medicijnen van een dokter gekregen. En dan denk ik, nou, dat had ook wel anders gekund. Maar ik zie ook nog steeds kinderen van vijftien die geen medicijnen hebben gekregen... die niet behandeld zijn... waarvan ik denk, dat is wel heel erg jammer. Als jij nou acht jaar geleden goede hulp had gekregen... waar ook medicijnen bij kunnen horen... dan was dit allemaal niet gebeurd. Dus een veel te algemene... Dat is een te kort door de bocht opmerking. Vindt u? Ja. En dat u de omgeving van kinderen niet meeneemt? Ja, die begrijp ik al helemaal niet. Er wordt heel vaak gezegd... de kinderpsychiatrie kijkt alleen naar het kind. De gezinstherapie... ...in Nederland is binnen de psychiatrie ontwikkeld... ...en tot grote hoogte uitgebouwd. Er is geen kind wat behandeld wordt zonder dat ouders betrokken worden. Heel veel behandelingen in de kinderpsychiatrie zijn gericht op ouders. Om ouders te helpen het probleem van hun kind beter in de vingers te krijgen... ...en dat kind in een goede ontwikkeling te helpen. We gaan geregeld naar scholen... En er, en er kunnen absoluut dingen in verbeterd worden, hoor. dat is zeker zo. Nou ja, het betrekken van gezinnen doen wij uh, sinds jaren en dag. Er is en zelfs niet een... alleen akkaren, maar nee, de hele psychiatrie. Ido Weijers, hoogleraar jeugdbescherming... en mede-initiatiefnemer van de petitie... sprak ook op de deskundige bijeenkomst in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel brengt een aantal grote risico's en verslichteringen met zich mee... De jeugdwet impliceert een ongekende, totaal nieuwe ongekende machtsconcentratie bij de gemeente. Zonder dat het wettelijk kader daarop adequaat is aangepast. Met deze wet keert ook in feite het omstreden elektronisch patiëntendossier terug. Hiernaast is de afgelopen jaren vanuit totaal uiteenlopende doelstellingen. En zonder enige publieke controle een bonte hoeveelheid digitale kinddossiers opgebouwd. In het onderwijs, door justitie, op talloze terreinen. Met name bij de grote gemeenten droomt men ervan om al die dossiers te kunnen koppelen. Dat maakt het extra urgent om de rechtspositie van ouders en kinderen te versterken. De jeugdwet is op dit gebied van de rechtsbescherming een typisch product van haastwerk. In Nederland krijgen veel kinderen zorg. 350.000. Dat is één op de tien. Hoe kan dat? Peter Dijkshoorn. De vraag is of er iets aan de hand is... of dat het kinderen zijn die even een steuntje nodig hebben. Mijn kinderen zijn de deur uit, maar en omdat het goed gegaan is gelukkig. Maar in die periode thuis zijn er ook wel eens dingen geweest... dat het op school niet goed ging. Ja, dan ga ik toch nadenken... maar hij moet toch die school wel af kunnen maken. En het lukt niet, wat is er dan aan de hand? Nou, ik kan ook zeggen, ik zoek geen hulp... Nou, dan, dan zakt hij naar beneden. Ik kan ook denken, nou ja, maar wat is er dan? Nou, dat hebben wij één keer gedaan. En dat heeft ook geholpen. Ja, heeft een kind dan hulp nodig? Gaat het dan helemaal niet goed? Nou, er is gewoon een vraag. Uh, het gaat even minder en dat kan anders. Het is natuurlijk ook iets wat... Ik weet niet of we als ouders dan te veel vragen van onze kinderen. Ik vind zelf van niet. De samenleving vraagt ook veel van ons allemaal... en zeker ook van kinderen... Uh, de samenleving eist ook van alles van ouders. De samenleving eist ook van alles van scholen. Als scholen te veel zittenblijvers hebben... worden ze daarop afgerekend. Nou, dan is het nogal logisch dat scholen... of die kinderen uh, van school af laten gaan... want anders hebben ze weer een zittenblijver... of dat ze er hulp bij inschakelen. We doen als samenleving ook dingen... die maken ja, dat kinderen ook meer steun nodig hebben. En het werkt niet allemaal als probleemgevallen. Zien dat zij, die 350.000 kinderen zijn helemaal niet allemaal probleemgevallen... En u vindt dat dus ook eigenlijk helemaal niet veel, als ik u goed beluister? Ik vind wel veel, maar ik vind het niet zorgelijk, per definitie. Ik weet niet hoeveel van die 350.000 kinderen er heel erg zorgelijk zijn. Bij ons komen kinderen die angstklachten hebben. Is dat ernstig? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat wij als sector in de psychiatrie en als samenleving dus ook... zijn we beter geworden in het helpen van kinderen met angstklachten. Ja, hoe erg is dat? Die angstklachten zijn er altijd geweest toen ik op de basisschool zat, verdwenen er gewoon kinderen... en die gingen nog een tijdje naar een speciale school... en daarna gingen ze niet meer naar school. Ja, dat willen we niet meer. We willen nu dat die kinderen wel naar school blijven gaan. En er zijn een heleboel kwetsbare mensen. En die bieden we nu steun. En dan is misschien die 350.000 kinderen die steun krijgen... helemaal niet zoveel. Ik zou het dus alleen wel anders willen verwoorden. Het zijn niet 350.000 kinderen met problemen. Het zijn 350.000 kinderen die steun krijgen... U zegt, u vindt het niet zo heel erg veel... maar het is natuurlijk toch een tijd van bezuinigingen momenteel. Dus iedereen denkt, waar kan je bezuinigen? Dan denken ze, ja. nou, 350.000 kinderen... die op een bepaalde manier uh, hulp nodig hebben. Dan gaan we gewoon wat strenger tegen doen. We willen niet dat er ja. zoveel kinderen... op een manier in contact komen met jeugdzorg. Ja, nou, die snap ik wel. Maar je zult toch ook dan een kosten-batenanalyse moeten doen... of een verstandige batenanalyse Als wij zeggen, die kinderen met angst... Zo erg is dat niet, die hoeven we niet te behandelen. Dan stoppen we daarmee. Maar dat betekent... als wij tien kinderen met angst wel behandelen... dan zijn er twee die dat jaar niet meer naar de huisarts gaan... omdat ze buikpijnklachten hebben of andere klachten... waar niemand helemaal van snapt hoe dat zit. Dat is dan verholpen, want hun angst is verholpen. Er zijn er ook twee die in de eerste twee jaar niet blijven zitten... omdat ze weer een vraag durven stellen... omdat ze het weer leuk vinden om naar school te gaan... omdat ze geen buikpijn meer krijgen om naar school te gaan... Als die twee niet blijven zitten, zijn de kosten van die behandeling van ons alweer terugverdiend. In het verdere beloop van hun leven zie je dat die kinderen... Uh, bijvoorbeeld niet aan de alcohol hoeven te gaan als ze willen daten. Als een kind aan de alcohol gaat en hij blijft aan de alcohol... dan hebben we echt een heel duur probleem in de samenleving. Iemand aan de alcohol verzuimt meer, haakt eerder af... heeft veel hogere kosten in de lichamelijke gezondheidszorg dan als bij die tiener één zit die dit probleem niet heeft... dan zijn de kosten in, een, in, in 25 of 50 fout terugverdiend. En... Daar hebben we niet, die baat-analyse maken we niet in Nederland als samenleving. Dus we weten helemaal niet of het bezuinigen op zorg voor jeugd... ook wel een bezuiniging is in de samenleving. Misschien is het wel erg duur. We hebben in Nederland de gelukkigste jeugd. En dan valt het nog steeds dat de kinderen zijn die buiten de boot vallen. Daar moeten we dus iets mee. Maar we zijn een heel end. En we doen net alsof het allemaal heel slecht gaat. U hoort een reportage van Irene Houthuis, Gerard Leenders en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. En wilt u de reportage terughoren? Dat kan. Ga dan naar wwwvpronl slash argos. En daar kunt u ook podcasten. Twitteren en zich abonneren op onze nieuwsbrief, we gaan straks, I'm Afkondig in plaats van aankondigen, zoals geloof ik eigenlijk de bedoeling was, was. Paul Weller was dit in de jaren tachtig, de man achter The Jam en The Style Council, en dit heette Sea Spray. Radio 1, Argos. Uh, Collega's, I would like to start. Can I invite the rapporteur to join us on the podium? Mrs. Murphy has a point of order before we start. <laughs> Uh, yes, Madam Chair, I do have a point of order, and that point of order is that um, I think it should be en de eerste die u hoorde was D66-Europarlementariër Sofie in het Veld op 3 oktober van dit jaar. Het was bij de opening van een hoorzitting van het Europees Parlement. In het Veld is namelijk lid van de onderzoekscommissie die het afluisterschandaal onderzoekt. Dat is ontstaan na de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. En ze is het enige Nederlandse lid van die commissie. Goedemiddag mevrouw in het Veld, u zit in Gent in België geloof ik. Goedemiddag. Ja. Welkom. Eigenlijk was het de bedoeling dat het onderzoek voor het eind van dit jaar af te ronden. Maar dat, dat, dat gaan jullie niet halen. Um, nou, ja, zeg maar dat we um, de eerste conceptaanbevelingen um, uh, eind van dit jaar, begin volgend jaar presenteren. Dat heeft er ook mee te maken dat uh, in april gaat het Europees Parlement met recess, Omdat we in mei verkiezingen hebben. En we wilden per se toch in die korte tijd ja, een onderzoek doen. Uh, maar ik denk dat we ook na de verkiezingen in het nieuwe Europees Parlement uh, uh, hierop terug zullen komen. Want er is ontzettend veel... Uh, materiaal, nou, iedereen kan het volgen in de media... en het is denk ik heel belangrijk dat we gaan kijken... hoe we dit soort dingen kunnen voorkomen in de toekomst. Maar krijgen we de bevindingen nog voor de Europese verkiezingen... van 22 mei te horen? Want dat wil ik wel weten. Ja, nou ja, bevindingen. Kijk, het is natuurlijk niet um, een, een soort onderzoek... waarin we uh, met heel veel nieuwe geheime informatie komen. En eigenlijk, als je kijkt hoe ontzettend veel er al uit uh, de documenten... van uh, Edward Snowden is gekomen en, en andere bronnen... dan is het meer de vraag van uh, wat, wat gaan we daarmee doen... dan dat je nog meer informatie nodig hebt. Want ik denk dat het beeld wel duidelijk is. Ja, er is, wat, is een... wat is de zin van het onderzoek dan? Inderdaad, kunnen de lezers het in The Guardian volgen of in de NSC Handels? in Nederland tegenwoordig? Dat klopt, um, maar ik denk wij zijn het enige podium in het Europees parlement waar deze dingen, uh, zeg maar, door parlementariërs besproken worden. Alle andere nationale parlementen hebben er tot nu toe eigenlijk het zwijgen toe gedaan. Uh, de nationale regeringen doen er het zwijgen toe. En wij hadden heel graag als Europees parlement de bevoegdheid gehad, de macht gehad om mensen onder Ede te horen en een, he, met name, uh, vertegenwoordigers van de nationale regering, want er wordt toch wel duidelijk uit die papieren dat het niet alleen maar de Amerikanen zijn die ons afluisteren, maar dat onze eigen nationale Europese geheime diensten daar vrolijk aan meedoen. Ja, de Engelsen bijvoorbeeld, hè? heel heel zwaar. De, de Britten, Franse. de Zweden, de Fransen, uh, en nou ja, je krijgt toch de indruk dat ze er allemaal wel in meer of mindere mate deel van uitmaken, en dat ze al allemaal in meer of mindere mate hun boekje te buiten gaan. En de uh, Nederlanders, had u minister Plasterk uh, graag uh, onder Ede willen horen? In wij het e hadden dol graag minister Plasterk en minister Opstel te willen horen. Um, uh, he, met name bijvoorbeeld over één punt. Uh, daar heeft D66 ook kamervragen uh, over gesteld. Um, er is bijvoorbeeld sprake van uh, een mogelijke inbraak in de server van een bedrijf dat in Nederland staat. Dat, dat bedrijf heet Swift en dat verwerkt bankgegevens. En die bankgegevens worden door dat bedrijf aan de Amerikanen gegeven. Daar hebben we Verdrag overgesloten. Uh, en nu blijkt uit die papieren van Snowden dat de Amerikanen gewoon via de achterdeur nou ja, hey, in die server inbreken en daar gegevens aan. Nou, maar dat geldt dus ook de Nederlandse. Ja, als we nou ja, die dat de gegevens dat... toch aan de Amerikanen geven, waarom moeten ze dan via de achterdeur inbreken? Dat, dat is dus ook de vraag: hè, van uh, als wij al een akkoord hebben. Uh, waarin geregeld is welke gegevens en onder welke voorwaarden ze die mogen krijgen dan vraag je je af waarom de Amerikanen zoiets doen en ja of ze dan eigenlijk wel te goed er trouw Speculeer hebben te handelen uh, nou, ja, ik denk dat ze, ik, ik weet het niet, maar dat ze voor zichzelf de mogelijkheid willen openhouden om gewoon alle gegevens zonder beperkingen te krijgen. Maar goed, het punt is, hè, wij, wij vragen aan de Nederlandse regering van dit moet onderzocht worden, uh, hè, zoals iedere andere hack onderzocht zou worden. Ik las gisteren in de krant van een 18-jarige jongen die allerlei computers heeft gehackt. Nou, zo'n jongen wordt opgepakt als de Amerikaanse uh, Amerikaanse ja, jongen is niet van de CIA of van de NSA, uh, dat, dus dat ligt heel uh, nee, anders. Nou, het, blijft, het blijft gewoon een overtreding van de wet. Als de Chinezen het zouden doen, dan was er een diplomatieke incident. Als de Amerikanen het doen, uh, dan sluit minister Opstelten de ogen. Ik vind dat dat niet kan. Waarom is het niet gelukt om ministers als Opstelten en Plasterk te horen onder Ede? Uh, omdat wij daartoe de bevoegdheid niet hebben. Uh, hey, en ik hoop dat uh, als er een verdragswijziging gaat komen uh, in de komende periode. Uh, dat dit een van de dingen is waar we het over gaan hebben. Want je moet. Kijk, dit soort zaken zijn zo groot. Die gaan over heel Europa. Die, die kan je eigenlijk niet meer alleen in een nationaal parlement behandelen. Daar moet je ook gewoon democratische controle op Europees niveau kunnen uitvoeren. En daar hoort ook bij uh, een parlementaire enquête. Met de bevoegdheid mensen onder Ede te horen. Ik hoor uh, die van de... Uh... SP en van de PVV al roepen, Oh jee, D66 wil dit ook alweer naar Brussel trekken. Ja, eh, ja, ik vind inderdaad democratische controle... in een democratie en in een rechtsstaat vind ik belangrijk. En als de SP en de PVV dat niet vinden, dat is dan hun positie. Er gebeurt hier iets eh, waar, waar alle regels van de rechtsstaat... en van de democratie zijn overtreden. Dat moet aan de kaak gesteld worden. Daar moeten mensen rekenschappen over afleggen. En als blijkt dat de nationale parlementen dat alleen niet meer kunnen... omdat ze simpelweg eh, het Nederlandse parlement... kan meneer Opstelten op het matje roepen, maar niet bijvoorbeeld... Eh, de Britse minister. Uh, dus daarvoor heb je een, een, een ander uh, instrument nodig... en dat is het Europees Parlement. Iemand die de commissie ook graag wil horen... is de hele aanstichter van de affaire, Edward Snowden, de klokkenluider. Wa waarom eigenlijk? Want volgens mij heeft hij werkelijk alles wat hij weet... is al aan de pers verkocht. Ik kan niet beoordelen. Ik denk dat er nog wel veel meer is. wat uh, dat, he, we Overigens, hij zelf maakt uh, geen nieuwe feiten meer bekend. Dat gaat inderdaad via de media. We krijgen ook aanstaande uh, woensdag in onze commissie... krijgen we een videoverbinding met Glenn Greenwald. He, die uh, Amerikaanse journalist, journalist die, uh, die, het, die het allemaal publiceert. Uh, nee, maar we hebben natuurlijk wel een heleboel vragen. Er zijn ook vragen niet alleen maar over de spionageschandalen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te begrijpen... Uh, welke mogelijkheden zijn er eigenlijk voor mensen die niet zoals een klokkenluider... naar buiten willen treden, maar die binnen in zo'n organisatie zitten... en daar dingen aan de kaak willen stellen. He, wat ik zie, af, los van het afluisteren, vind ik een van de zorgwekkendste punten... van de hele affaire, is dat je ziet dat regeringen... Uh, echt een soort heksenjacht openen op klokkenluiders... op journalisten, op advocaten, uh, ook op politici. En dat die mensen niet meer zeker kunnen zijn... dat wat ze doen vertrouwelijk is. He, journalisten kunnen niet meer vertrouwelijk met hun bronnen spreken. Advocaten kunnen niet meer vertrouwelijk met hun cliënten spreken. Uh, politici kunnen er niet meer zeker van zijn... dat, uh, he, nou, dat hun vertrouwelijke informatie vertrouwelijk uh, blijft... He. en niet tegen ze wordt gebruikt. Dus dat vind ik... He, en, en klokkenluiders vervullen een essentiële rol... In een democratische wereld. En gaat dat lukken, Snowden? Hoor, of gaat dat ook mislukken? Um... Ik heb begrepen dat, maar goed, u begrijpt dat het, dat het niet een kwestie is van je pakt even je telefoon en je belt hem op. Uh, zo werkt het niet. We hebben nu een, een, afspraak dat wij als parlementariërs vragen aanleveren en dat hij die per videoboodschap uh, zal beantwoorden. Uh, een rechtstreekse verbinding uh, gaat niet lukken omdat hij daarmee zijn, uh, ja, zijn locatieprijs pri zou moeten geven. En dat, uh, dat wilde hij natuurlijk niet. Uh, ja, er is een, uh, een Duitse En hoe doe je dat dan? Via het Kremlin of? Bye. <laughs> Je belt Kremlin, uh, je, be je belt Poetin... en je vraagt of die uh, weet waar, Sno waar uh, Snowden nee, kan er zijn. Nee, zijn, er, zijn, er zijn contacten en die gaan niet via het Kremlin, nee. Er is ook een, een Duitse parlementariër geweest... die bij hem op bezoek Streubelen. is geweest. Dus er zijn Streubelen, Duitse Groenen. Uh, dus er zijn um, dat soort contacten. Um, en ja, uh, Snowden zelf die zou best wel bijvoorbeeld... Hè, heeft hij gezegd, voor het Duitse parlement willen verschijnen. Maar ja, dan moet hij er natuurlijk wel zeker van zijn... dat de Duitse regering hem niet meteen per kerende post uitlevert aan de, aan de Amerikanen. Ja. Het uh, was een beetje omstreden. U bent daar erg voor om Snowden dan desnoods via een videoband te horen. Maar uh, de, de, niet het hele Europarlement was enthousiast daarover, begreep ik. Nee, nou ja, je ziet dat uh, de, de conservatieven en de christendemocraten... Uh, eigenlijk nog steeds een soort staat van ontkenning verkeren. De, de, ze zeggen, uh, Snowden is een crimineel... Uh, he, omdat hij, hij heeft de wet overtreden. Uh, ja, klokkenluiders overtreden per definitie de wet. Maar ze doen dat wel in het algemeen belang. Uh, en ik vind het nogal stuitend, eerlijk gezegd... dat deze fracties uh, ja, gewoon niet willen weten... dat regeringen massaal de wet overtreden... en daar dus kennelijk niks aan willen doen. Uh, ze zijn natuurlijk ook vertegenwoordigd in veel regeringen. Dat, uh, dat, uh, dat zal ook wel een, een obstakel vormen. He. Ze zijn uit partijen die in heel veel Europese regeringen zitten... en die eigenlijk helemaal geen trek hebben in al die onthullingen. Niet iedereen zit erop te wachten dat de onderste steen bovenkomt. Nee, nee er wordt een hoop gesproken over transparantie... en openbaarheid van bestuur. Maar uh, ja, om opportunistische redenen wil niet iedereen dat... Uh, maar ja, ik denk, en er zijn natuurlijk in het verleden... zijn er ook van dit soort uh, schandalen en onthullingen uh, geweest. Dat hoort bij de democratie. Dat je dat mensen rekenschap afleggen. Dat hè, Democratie is checks and balances. Dat wil zeggen macht en tegenmacht. En uh, klokkenluiders die, die misstanden onthullen. Want het, er, er is hier sprake van grootschalige misstanden... grootschalige uh, overtredingen van de wet... Uh, hè, en, en, en van alle principes van de rechtsstaat... Door voor regeringen. Nou, in een democratie worden de verantwoordelijken... daarvoor op het matje geroepen, zo wordt dat. Was het eigenlijk niet te verwachten? Kijk, iedereen heeft het er nu na natuurlijk over... sinds die onthullingen van Snowden. Maar ik, ik heb eigenlijk nooit anders gedacht... dan dat de Amerikanen ons allemaal afluisteren. Ik ben nou ja, eigenlijk goed, helemaal niet zo verbaasd. Uh, wij waren ook niet uh, verbaasd. Uh, eigenlijk eerder nou, bijna... Uh, teleurgesteld dat al onze verdenkingen werden bevestigd. Want je hoopt toch altijd nog hè, dat ergens dat het niet waar is, dat je je vergist. Uh, we zijn hier al jaren mee bezig. Uh, ik heb al jaren uh, ben ik in de strijd met de Europese Commissie om uh, hierover uh, opheldering te krijgen. Uh, ook hè, mijn partijgenoot D66 in de Tweede Kamer heeft ook keer op keer op keer opheldering gevraagd van uh, onder andere minister Opstelten. Uh, en, en daar is een soort een soort muur van stilzwijgen. Uh, en dat kon kennelijk alleen maar op deze manier doorbroken worden. Maar ja, ik moet ook wel zeggen, um, hè, mensen zijn uh, mensen zijn geschokt en verontwaardigd, en het staat elke dag in, in alle kranten, uh, en toch vind ik dat mensen merkwaardig veel tolerantie hebben voor dit soort praktijken. En ook wel een beetje in de, in de misvatting dat dit allemaal leidt tot, uh, tot een betere wereld en meer veiligheid. Hè. De, dat voortdurende idee gaat, van dit is Het gaat een nodig. machtige bondgenoot natuurlijk. Ik had nog één vraag. Dat is, uh, u heeft zelf een deelrapport gemaakt in het kader van die onderzoekscommissie over het toezicht op de Nou, Dat hebben we in Argos wel eens behandeld. Ja. Maar dan op Madurodam niveau in Den Haag. Dat is al <laughs> erg komisch. Een commissie stiekem waarvan niet eens gezegd mag worden wanneer en waar die vergadert. Hoe is dat in Europa? Nou ja, er is Een van de, van de meest heldere conclusies is natuurlijk dat uh, zowel in Europa als in de Verenigde Staten uh, de toezicht op de activiteiten van geheime diensten volstrekt tekort is gesto geschoten. Uh, dat moet versterkt worden en niet alleen dat. Ik ben er ook erg voor dat we uh, in Europa, aangezien al die diensten met elkaar samenwerken, dat we dat ook volgens eenzelfde uh, systeem doen hè, met dezelfde normen. Dat is één. Ten tweede, omdat er steeds meer wordt samengewerkt en omdat er ook sprake is van een soort uh, ja, uh, ontluikende, zeg maar embryonale Europese geheime dienst waar die, die heel erg vaag is hè. officieel oh, bestaat die niet, maar in de praktijk spannend. wel Ja, Intsen, Hoe gaat heet dat, heet, uh, INTSEN heet dat hè, Intelligence Center, uh, en die hangt een beetje ja, ergens half onder de, onder de Europese uh -huh. Raad en half onder de commissie nou, daar moet helderheid in komen, uh, daar moet gewoon fatsoenlijk democratisch parlementair toezicht uh, op komen, want dat je geheime dienst hebt of inlichtingendiensten oké, okay, maar wel gewoon binnen de kaders van de wet. En er is al eerder in 2000-2001 heeft het Europees Parlement onderzoek gedaan naar een afluisterprogramma destijds, dat heette de Echelon. Ik ben ja, heel benieuwd naar uw de... verdere onderzoek. We zijn er de tijd heen. <laughs> Ik hoor Kom het, ja. Kom nog een keer rapporteren. <laughs> Ja. Dag Sophie in het veld van Tot D66 en dit was Argos. Volgende week uh, zaterdag zijn we de beer. Straks tros in bedrijf met Ineke Deschênche van de metaalwerkgevers. Zij gaat alles vertellen over haar contacten met Mark Rutte. Argos gaat verhuizen. Oh yeah. Ch -ch -ch -ch -ch